Drie uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In verschillende steden in Senegal zijn rellen uitgebroken... na de beslissing van het grondwettelijk hof... dat president Wade opnieuw aan de verkiezingen mag meedoen. Na overwinning in 2000 werd de grondwet veranderd... zodat een president nog maar twee termijnen mag dienen. Omdat de wet pas na Wade's verkiezingen werd aangepast... oordeelt het hof dat de president in aanmerking komt voor een derde termijn. Na die beslissing braken rellen uit in onder meer de hoofdstad Dakar...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 Dinsdag zijn de republikeinse voorverkiezingen in Florida. In de laatste peilingen heeft Mitt Romney een flinke voorsprong op zijn belangrijkste rivaal Newt Gingrich. Een hoofdagent van het politie politiekorps Brabant Noord heeft voorwaardelijk ontslag gekregen met een proeftijd van een jaar. Hij bedreigde in september ambulancemedewerkers die een familielid behandelden. Hij vond dat dat niet goed werd gedaan. De hoofdagent was op dat moment niet in functie. Het weer wisselend bewolkt en mogelijk een bui met hagel of natte sneeuw. Het is rond het vriespunt. Ochtends aan de kust nog een bui. Smiddags droog en 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van 28 januari 2012. We zijn er tot 7 uur in de ochtend en met we bedoel ik technikette. Hans Beentjes en ik. Later deze nacht, zo rond 4 uur, bel ik co-pilot Barbara Elbert wakker... en ook onze gast in de eerste aflevering van Onheil versus voorspoed dat is helemaal niet waar. Hij is de hekkensluiter van Nachtvluchten Winterkost. Helemaal verkeerd opgeschreven. Nou, in ieder geval heeft hij dan ook de wekker horen gaan. Het is niemand minder dan Dr. Frank. En voor hen die voortdurend worstelen met hun gewicht, zeker geen onbekende in afslankland. Van zes tot zeven dus is hij te gast in Nachtvluchten Winterkost. Daarvoor van vijf tot zes een kijkje in het Reddingmuseum Doris Rijkers in een aflevering van verre verwanten. Tussen vier en vijf Rudy van Danzig. en in dit uur een piepjonge Ramsey Nasser in kleur bekennen. Op 28 januari 1974 werd de dichter, schrijver, essayist, acteur regisseur, librettist en vertaler, in Rotterdam geboren. Hij was de tweede stadsdichter van Antwerpen... en is sinds eind januari 2009, voor een periode van vier jaar... dichter des vaderlands van Nederland. In 1997 was hij te gast in deze bijdrage van de RVU... waarin Martin Schimek in gesprek was met het toen 23-jarige veelzijdige talent... Ramzi viert vandaag, 28 januari, dus zijn 38e verjaardag. We gaan nu ruim 14 jaar terug in de tijd. Het is december 1914. Ramzi Nasser en Martin Schiemek in kleur bekennen. Klaus het is Claire bekennen. Vandaag heb ik een gast met een exotische naam. Zijn naam is Ramzi Nasser. Dag Ramzi. Hallo Martin. Voordat ik zeg dat je een acteur bent... Nu heb ik het al gezegd. Maar voordat we op ingaan... Hoe komt dat zo? Ramzi Nasser? Uh, ik ben bang dat dat van mijn vader komt. Die is uh, Palestijn en... Uh... Dat uh, klinkt door in mijn naam ben ik. Dan... Aha. Dus, uh, ja. uh, dus vader is Palestijn. Ben je daar blij mee? Heel blij, ja. Ja, dat is, zal het stempel zijn uh, op mij. Maar ik ja, ik ben daar er erg gelukkig mee. En ik ben vooral blij dat ik ook half Nederlands ben. Het is een heel vreemde uh, mix. Maar, uh, wel oh, aan... Jouw moeder is niet Palestijn? Nee, absoluut niet. Nee. Mijn moeder die komt gewoon uit Rotterdam. Aha. En daar ben ik ook geboren en, uh, en opgevoed. En... Ik ben pas twee jaar geleden voor het eerst in uh, Palestina geweest. Dus het is allemaal een beetje nieuw. Ja. Uh, hoe oud is je vader? Uh, 49. 49. En uh, je moeder, dat mag ik niet vragen, maar hoe, <laughs> hoe oud ben jij? <laughs> ik ben uh, 23, ja. Oh, maar dan heb je heel snel, heel vroeg uh, dat scholarship gewonnen. Want dat weet ik nog. Dat is ongeveer twee jaar geleden, dacht ik. Ja, 1995. In 1995 won Ramzi Nasser, volgens mij... En uh, Philips Morris Internationale Theaterschoolfestival. Ja. Klopt dat? Ja. ja. En daar was een prijs aangebonden, ja. uh, aan verbonden bedoel ik. Dat was iets van. 10.000 Tien, gulden. 10.000 gulden. Ja. ja, dat weet ik nog, omdat ik was om twee <lacht> redenen jaloers. Ten eerste dat je jong was, hè, dat je nog aan die festival kon meedoen. En ook ten tweede natuurlijk omdat je 10.000 gulden hebt gewonnen. <lacht> Dat is menselijk, geloof ik. Uh, wat heb je, hoe heb je dat geld besteed? Uh, nou, dat moest normaal gesproken voor iets met je carrière uh, te maken hebben. Uh, bijvoorbeeld een nieuw theaterprogramma opstarten, of een nieuwe theatergroep opstarten, of een studiereis. Maar ik, ik had een contract bij een gezelschap uh, vanaf mijn school, dus bij het zuidelijke toneel. En ik heb toen gevraagd of dat ik het uh, aan poëzie of literatuur in het algemeen en. Uh, ...cd's mochten uitgeven. Dus muziek en literatuur. Oh, je hebt zauwer geconsumeerd, dus voor ja. dat geld. Ja, het is heerlijk. Weliswaar allemaal culturele consumpties. Ja. Maar toch. Hè? Je, ja. hebt, je hebt niet echt, zeg maar... ...voor die 10.000 gulden... eigen productie op poten gezet. Nee, omdat het ook niet kon. Want ik, ik heb daar een vast contract bij dat gezelschap. Dus het duurt voorlopig weer een tijdje voordat ik iets kan doen. En ik kan geen, niet met, mensen, met, met andere mensen iets nieuws opstarten... ...omdat ik bij dat gezelschap zit. Aha. dus... Uh, uh, acteurs zijn niet uh, uh, uh, zeg maar uh, altijd vrije vogels. Jij <laughs> bent bij een, jij bent bij ja. een toneelgezelschap, ja. uh, heb ik het goed begrepen, zuidelijk toneel. Het zuidelijk toneel, ja. In Eindhoven. In Eindhoven. Uh, in Eindhoven. En, yeah. Maar het is die, die consumptie, die, sorry dat ik ja. hoor. maar dat, uh, dat heeft allemaal wel een reden. Ik, heb, ik, heb, ik schrijf af en toe. En uh, mijn, nou ja, dat klinkt een beetje belachelijk... maar inspiratie, om het met een uh, flauw woord te zeggen... haal ik uit het luisteren naar cd's en uh, het lezen, veel lezen. Aha, aha. Dus het is niet een louter materiële uitgave... van ik koop gewoon een heleboel cd's en dan ben ik blij. Ik, ik, ik haal er wel een soort voeding uit. Ja, ja, ja. Je eet cultuur ja, ja. en je, eh, zeg maar, je poept oud ook cultuur. Dat is wel, wel ja. niet elegant gezegd, maar oh, nee. je neemt dat naar binnen en het komt weer uit. Maar weer in vorm van cultuur. Uh, nou ja, ja ik, ik hou niet zo van grote woorden van cultuur. En Heb zo, maar je daar dat... een kleinere woord voor? Um, nee. nee. Nee, het is rot dat geen. Moeten we dat toch meedoen, Ja, maar het zijn toch woorden die een beetje in uh, discrediet zijn geraakt. Zo. Ja. Ik heb uh, gezegd dat je acteur bent. Dat ja. woord, daar ben je mee eens? N, uh, eigenlijk ook niet. Speler oh. vind ik een mooie woord. Speler? Ja, dat vind ik een mooie woord. Ja. En, en ik, ik vind ook dat het andere inhoud heeft. Speler? Ja. Ben je dan niet bang om... om uh, in, uh, in verband te gebracht worden met sport? Hou je van sport? Ik hou niet van sport. Nee, is ja. heel gek, maar ik... Uh, wel gek. Nee, ik... ik ik vind het soms wel leuk om naar tennis of zo te kijken. Ik heb ook op tennis gezeten, maar ik... Ja. Nee, ik hou het toch niet echt van. je houdt niet van sport? Nee. Je houdt van theater en toch wil je graag speler genoemd worden. Ja, omdat ik, ik vind het een hele mooie... Ik denk dat dat aan de basis ligt van, uh, van wat ik wil. Gewoon spelen, letterlijk, ja. spelen. En het moet iets uh, naïefs blijven. Ja. <coughs> Excuseer. Ik hou uh, excuse, dat klinkt bijna uh, of je in België woont. <laughs> ja, goh, ik zou bijna zeggen dat je daarin gelijk hebt. Ja, ik woon in Antwerpen. Ja. Yeah. Uh, en ik denk dat dat uh, dialect af en toe opkomt yeah. spelen. Prachtig. Excuse. Ja, dat zeggen <laughs> jullie zo onder elkaar. <laughs> ja. Dat ja. Mooi. Uh, waar zullen we beginnen? Uh, wat vind je uh, leuker, over je vader of over je moeder te praten? Um, allebei, sowieso, om geen uh, kwaad bloed te zetten. <lacht> Want ze zitten natuurlijk allebei gekluisterd aan de radio. Um, <lacht> Laten we het alfabetisch doen. Dus uh, de moeder eerst. Ja. <lacht> Moedercomplex allemaal. Nee, ik weet niet. Wat wil je nou, weten? Moeder, moeder. Doe maar moeder. En wat wil je weten? Uh, nou, ik mocht niet weten hoe oud ze is. Maar uh, zij is Nederlandse. En hoe komt dat zo dat een Nederlandse valt op in Palestijn? Um, nou, dat komt vaker voor. Dat is iets menselijks. <laughs> um, nee, nou, maar ze hebben toch niet. Ze zo, hebben elkaar ontmoet. Mijn vader is. Maar elkaar... dat, dat, dat bedoel ik. Waar hebben ze elkaar ontmoet? Dat in bedoel ik. Nederland. In Nederland. Mijn, oh, ja. uh, mijn vader die studeerde aanvankelijk in Joegoslavië. Heeft vier jaar daar gestudeerd. Hij is dus vanuit Palestina op 17-jarige leeftijd naar uh, uh, Joegoslavië gegaan ja. om daar studeren En naar, naar Nederland gegaan op vakantie en heeft hij mijn moeder leren kennen. Ja. Erg toevallig allemaal. Maar... En toen is hij hier blijven hangen? Ja. En de studie aan de wilgang gehangen? Nee, in uh, Nederland voortgezet. En uh, wat heeft hij gestudeerd? Mijnbouwkunde en uh, geologie. En dat heeft hij ook afgemaakt? Uh, nee. Um, hij is uh, leraar Arabisch op het moment en hij studeert nu Nederlands. Spreek je, ook, ik, spreek je ook Arabisch? Ik probeer het, maar het is erg moeilijk. Ik ben er niet meer opgevoed. Uh, ik probeer het nu de laatste jaren te leren. Het een moeilijke, maar mooie taal. Uh, als jouw vader uh, bijvoorbeeld jouw lange tijd niet gezien heb, heeft... Hmm. He, dan spreidt hij zijn handen, neem ik aan. He, en dan vallen jullie elkaar in, in, in, in, in, in de armen. Ja. En wat roept hij dan in Arabisch? Ramzi <laughs> Chif absoluut nog een keer prachtig, <laughs> maar weet je ook met dit is dit Ja, maar wat roept hij hoe we zegt hij in, in de studio? Hè? Nee, hij spreekt geen Arabisch uh, uh, tegen mij. Uh, ik bedoel, dat... Maar wat heb je dan net gezegd? Dat was toch Arabisch? Ja, dat was Arabisch, maar dat is een van die uh, uh, kwingslagen die ik dan toevallig heb geleerd. Het is gewoon een dialect. al-Hal. Uh, hoe gaat het? Oh, is zo. dialect voor kievhaalok. Hoe gaat het? En, en dat was geen heel bazaal Arabisch. Ja, ja, ja, ja, nee, ja. Wij, wij, wij spreken eigenlijk gewoon Nederlands thuis. Ja. En is gewoon, Mooie gewoon, taal nee, is dat, hè? He? Het is een prachtige taal. Prachtig. En ik wil, ook echt, ik wil het ook echt goed leren spreken. En dat is gewoon een zaak dat ik heel vaak vanaf nu naar uh, Arabië ga, naar Palestina en naar Jordanië, waar veel van mijn familie ook woont. Ja. Je moeder spreekt dat ook niet? Nee. Nee. Ah. nee. Het is eigenlijk niet aardig tegenover jouw vader, nee? dat jullie hem zo alleen laten? Nee. Want als hij droomt, dan droomt hij vast in Arabisch. Nou, dat is een vraag die ik hem meteen ga stellen als ik thuis kom. En dat meen ik echt. Ik weet niet in welke taal hij droomt. Ik denk eigenlijk in het Nederlands. Ik weet het niet. Ja, dat zegt hij alleen om verblijfsvergunning te krijgen. <laughs> mij. Ja, maar het paspoort heeft hij al, hoor. Dus, uh... Nee, ik weet, ik weet het niet. Vind ik, het is wel een leuke vraag, eigenlijk. Eh... Um. Die vraag kan je niet beantwoorden. Nee, dus ga ik ga ik ik verder niet met de volgende vraag. Ja. Heb je ook muziek meegenomen? Heb je Arabische muziek voor ons meegenomen? Nee, want ik ken dit systeem uh, een beetje. En dat betekent dat het korte nummers moeten zijn. En de Arabieren vervallen nogal snel in herhaling. En het is prachtige muziek. Oem ja. um Kothoum of Abdel Halim Havid. Maar het zijn allemaal liederen van uh, twee à drie uur. Aha. En die zijn nauwelijks op CD te vatten. Laat staan dat ik dat als een grappig je even tussendoor zou kunnen gooien. Dus ik heb me beperkt tot... miniatuurmuziekjes. En die bestaan eigenlijk bijna niet in Arabische muziek. Ik heb ze althans niet. Laat me even naar luisteren wat je mee hebt gebracht. Je luistert naar Claire Becken. onze gast is Ramzi Nasser. Een acteur met Palestijnse achtergrond. Zijn vader is Palestijn. En ik wil van hem weten, waar hebben wij naar geluisterd? Ik vond dat prachtig. Um, dit was, uh, ik zal even je rol overnemen, dit was uh, Heinrich von Bieber, uh, 1644 tot 1704. Uh, hij komt uit de Bohemen. En dit was De Musketeers. <laughs> oh, wat prachtig. Ik moet ook presentator worden, denk ik. Ja. Nee, maar dat is dus... Hij is van Tsjechische komaf. Hij is van Tsjechische komaf, kom ja. Dus ik heb en... dat naam ooit gehoord. Ja. En dat is zeker verplicht, noem maar, uh, Dat hoorde bij mijn opvoeding. Maar ik heb nooit zijn muziek gehoord. Het is uh, prachtige barokmuziek. En hij heeft heel veel volksmuziek erin verwerkt. En uh, hij heeft... Hij heeft zelfs een sonate waarin hij allerlei dieren nadoet op de, op de viool. Dat is erg grappig. Ja. En hij doet, uh, het is bijna uh, dadaïsme wat die ja. doet. Zouden altijd... we dat, Paul? Zouden we dat nog een keer kunnen horen? <laughs> ik vind dat zo prachtig. En kijk, het is natuurlijk Tsjechische <laughs> muziek. En hij heeft geen Arabische muziek meegenomen, uh, Ramzi Nasser. Dus laten we gewoon naar Bohemse muziek nog een keer luisteren. Dat was zo kort en Hé, Dat is toch gek dat ik het meed. Je hoort dit, hè. Ja. Even kijken wat dit hier allemaal nog uh, Allerlei soorten vogels. Maar hij heeft verschrikkelijk mooie muziek gemaakt. Het is echt... Hij spreekt direct aan en hij hield ook erg van uh, wilde muziek, zoals hier dus ook blijkt. blijft. Hij heeft ook muziek dwars door elkaar laten spelen. Dus voor, helemaal niet, geen rekening gehouden met de toonladders of zo. Gewoon melodieën door elkaar. En dat waren dan drie dronken, uh, ook musketeers, drie dronken musketeers. En dat waren dan gewoon, dat waren gewoon verschillende melodieën door elkaar. Ik snap niet dat, dat, dat, dat die man toen geleefd heeft. Het is echt briljant. Yes. Ik ben er erg blij mee met deze manier. En dat was het. Uh, dames en heren, wij hebben een muziekles gekregen van Ramzi Nasser. <laughs> en uh, mag ik zeggen, een Vlaamse acteur? Nee, of... nee, absoluut niet. Nee, en een Rotterdamse palestijnse acteur. En maar... ik woon toevallig in Antwerpen, ik heb daar mijn opleiding gehad. Oh, vandaar. Dus ja. ik ben, toen ik klaar was met middelbare school in Rotterdam, ben ik naar uh, Antwerpen gegaan. Ja. Maar je acteert ook wel eens in, uh, in, in Antwerpen, in Vlaanderen. Ja, ja we, we, we gaan gewoon op tournee met het gezelschap. En uh, we gaan van Leeuwarden tot... Oh, aan, ja, op uh, die Leeuwarden. manier. Maar je bent bij Zuidelijk uh, toneel. Ja, van? dat is een toneelgezelschap in Eindhoven. Maar er werken een heleboel Vlamingen ja. in dat gezelschap. Ja. Tot grote woede van de Nederlandse acteurs. Uh, is er... Wat is verschil tussen een Nederlandse en Vlaamse acteur? Over het oh, algemeen. Zou je hem kunnen aangeven? Is die verschil er, Ibrahim. Ja, ik vind het verschrikkelijk om daar antwoord op te moeten geven. Er zijn altijd dramaturgen die zich daarmee bezighouden... Met ja. dat het Vlaamse theater het, het, het uh, taaltheater, textuele theater... vermengt met een erg fysieke vorm van theater. Maar ik vind het allemaal... Flauweke, ja, ja, dat zal misschien wel zo zijn, maar ik wil me daar absoluut niet mee bezighouden. Ja. Ik vind het wel leuk om naar een soort volksmentaliteit van Vlaanderen te zoeken. Maar ja, ja, hoe is die? Nou, dat is een soort... Uh, ik voel me daar erg, erg op mijn gemak, omdat mensen je met rust laten. Iemand heeft ooit eens tegen me gezegd dat Nederlanders... altijd in het begin erg uh, amicaal zijn. En goh, fantastisch als ze je, je leren kennen. En ja. kom erbij zitten, oh wat leuk dat je er bent. Ja, heb maar ik dat nou blijft, ook. Hoor. Ja, precies. Ja. Maar ja, dat is, misschien is dat weer Tsjechisch. Ik maar jij bent bang dat ik je later laat vallen? ja. Ja. Ja. ja, om het nu even op het, op het te bot zeggen. te ontleden. Ja. En uh, een Vlaming zal in, in het begin enorm afstandelijk zijn. En uh, ja, je moet maar praten en kijken hoe het gaat. Maar als je dan eenmaal iemand hebt die je aardig vindt... of die... het schijnt dat dat echt een dieper gaat. En ik ja. denk dat daar wel iets in zit. Ze zijn beleefder. En, uh, ik, vind, ik hou er ook van, mensen zeggen ook u. En uh, zijn... Als je de weg vraagt, ik vind het heerlijk om als ik de weg vraag aan iemand, om dan heel omstandig en heel beleefd met een oh, ja. inleiding te vragen wat de weg is naar dat en dat gebouw. Terwijl in Nederland is dat meer ingeburgend, omdat mensen misschien opener zijn, uh, is dat van uh, ja, waar is dat, waar is dat gebouw? Ja. En dan heb ik, als mensen dat aan mij vragen, heb ik altijd iets van ja maar. Ik ken u helemaal niet, ik bedoel. Je hebt me niet ik, ik eens ben... aangesproken? Nee. Je, ja. Ja, ik, nou, ik doe daar heel erg lullig over nu, hè, maar ik hou er wel van. Van dat soort afstandelijkheid en beleefdheid. En... Ja. Ja, ik hou er wel van, eerlijk gezegd. Ja, je, je zei dat je 23 ja. jaar bent? Ja. Uh, dat moet ook belevenis zijn als mensen u <laughs> tegen jou zeggen. Hè? <laughs> ja, ik weet, ik, ik, het is erg uh, vreemd, want ik weet nog toen ik de auditie kwam doen was er een jongen die mij de hele tijd met u aansprak. En ik, die was net zo oud als ik. En ik had zoiets van, doe, dat is normaal. U. Ja. En toen kwam ik later weer in een restaurant... en dan zeiden ze allemaal, alsjeblieft, alsjeblieft, de obers. En ik dacht van, ah ja, kennelijk zeggen ze hier je als ze beleefd willen zijn... en u als, ze, als het gewoon eigen leeftijd is. Maar ja, nu snap ik een beetje hoe dat werkt. Ja. Ik vind het ook een mooie taal. Ik, ik hou er wel van. Ja, ja. Uh, wij gaan door met uh, j of... Uh, je, je ga, gewoon. Je? Ja, ja, ja, ja. Ja. Nee, dat ben ik blij om. Omdat ik heb moeite om u uit te spreken. Uh, <laughs> omdat dat is net de klank. Ja. Uh, die, die, uh, die, een van de moeilijkste klanken in het Nederlands ja. voor mij. Polen hebben er ook moeilijk mee. Ja, en ook het klank ui. Ja. ui ja. Dat vind ik ook dat moeilijk. Het komt bijna niet voor in andere talen ook, de ui-klank. Nee. Dus, maar ja. Ik probeer al die woorden ook om om uh, zuilen, zie je, dat lukt mm -hmm. meteen niet, met dat om zuilen. En uh, nou, jij speelt ook nog bij zuidelijk toneer. dus <laughs> je maakt me dat ja. vandaag moeilijk. Terug naar jouw ouders. Mm. Dus je vader is eigenlijk de student, hij, is, uh, hij heeft dat niet afgemaakt, maar wat doet hij dan wel? Uh, hij, hij, hij is leraar Arabisch en hij, en, en hij studeert Nederlands, Nederland, heb ik op het begrepen. Moment. Ja terwijl jij weer Arabisch studeert, zodat ja. jullie alsnog elkaar... Komen kunnen. elkaar tegemoet, kunnen... ergens halverwege. Ja, ja. maar jullie hebben met elkaar alleen maar via aanrakingen en geluiden gecommuniceerd? <lacht> of hoe ging dat tot nog ja, toe? Ja, zoals dat overal gaat. Ja. Aanrakingen maar Hij spreekt toch een primaire. beetje Nederlands, nee? Ja, tuurlijk, hij spreekt vloeiend Nederlands. Oh, Hij, studeer... hij studeert, niet hij studeert oh. nu niet Nederlands om, om belastingpapieren in te oh, vullen. Nee. Hij studeert Nederlands om de Nederlandse literatuur en de poëzie... Oh, om les sorry, te kunnen, nee, dat heb les ik te kunnen geven in het Nederlands. Het komt oh. zo waar voor dat Arabieren oh. Nederlandse les geven. Oh, ik dacht dat je vader, uh, je nee, vader pas... Nee, niet. komt niet uit een, uit een grot of iets dergelijks. Oh, nee, dat bedoelde ik nee. ook weer niet. Maar het is gewoon een pijnlijke misverstand. <laughs> ja. Door het toe, toeval wil dat, jou, dat jij zei... dat je vader <laughs> Nederlands studeert... en dat jij aan Arabisch ja. bent begonnen. En nee. ik dacht nou, die twee hebben heel andere band met elkaar ontwikkeld. Ja. En ik wilde dat tot thema van het gesprek maken. Nou, maar dat ik... gaat helemaal de mist. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou. ja, zij spreekt gewoon Nederlands. Dus... Uh, kan je... Je bent acteur, hè? Ja. En uh, ik heb gehoord dat je heel goed Freek de Jonge kan uh, nadoen. Maar dat ga ik jou nee. niet vragen. Nee. Nee. Kan je wel nadoen ik... hoe jouw vader Nederlands spreekt? Ik, um, nou, het heeft er iets van weg, zoals jij Nederlands spreekt. Ja. Uh, bijvoorbeeld de R. Ja. Uh, ja, maar dat is helemaal niet leuk. Om <laughs> dit ben even en, is... en plein publiek... Uh, voor uh, luisterend Nederland uit de doek te doen. Maar uh, bijvoorbeeld de R ja. is een erg lastig woordje, hè? R. Ja. Uh, ik snap er niks van, bijvoorbeeld. Nou, mijn vader zegt dan, ik snap niks van. En jij zegt ook, ik, het viel me daar net op... Nee, laat ook de R weg, we gaan overspreken of zo... in plaats van we er gaan over. R overspreken. Ja, ja, ja. ja. Dat soort kleine... Ja, maar qua uitspraak uh, Gewoon perf perfect. Perfect. Dus je vader is muzikaal, kennelijk? Eh... Uh... maar mensen ja, die... hij spreekt geen muziekinstrument, maar dat... Ja. Ja, op een ander vlak een grote muzikaliteit. Ja. Denk ik. De, de, hij spreekt goed. En het, het feit dat hij nu echt Nederlands studeert, ik, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat heel, heel uh, knap en moedig. En ja. Uh... Oké, okay, ze hebben elkaar ontmoet in. Waar hebben ze elkaar ontmoet met hun oh, moeder? In, in Rotterdam, denk ik. Ja, maar heb je nooit gevraagd? Ja, maar dat zijn dingen die sla je op, maar die kun je niet letterlijk weer reproduceren. Maar dat was dat romantisch, die ontmoeting? En dat weet ik zelfs niet. Ben je eigenlijk geïnteresseerd in je ouders? Ja, heel erg. Ja? Ja. Wat weet je zeker van ze? Um, dat ze heel veel van elkaar houden. Nou, dat is dat toch, toch een mooie zekerheid? Dat heb weer hè? prachtig gezegd. Hou je ook al van iemand. Ja. Ja. Van mijn uh, eigen lief. En is het Vlaams of Nederlands? Nee, ja, ze komt uit Antwerpen. Dus ja, daar uh, heb ik nu al besloten dat ik daarmee oud wil worden. Ja. Zegt ze u tegen jou of jij? <laughs> ik denk allebei. Allebei, ja. Dat is niet de reden waarom ik, <laughs> waarom ik haar aardig vind, hoor. Wanneer zegt ze ik tegen jou? Ik denk in uitdrukkingen. In de uitdrukkingen, zoals in het algemeen, als je in het algemeen je zegt... zeggen Vlamingen geloof ik u, maar ik ga er ook eens op letten. Er zijn al twee dingen waar ik op moet gaan letten. Dus, Of mijn vader in het Arabisch droomt en of mijn vriendin altijd u zegt. Ik weet het niet. Ja. Maar jij is een echt, zeggen Vlamingen niet. Uh, jij. Ja. Dan is het uh, gij of ge... Nou hebben we over iedereen gesproken, nou Behalve moeten we over, over jou. Mezelf, ja. ja, nou moeten we over jou spreken. Uh, Waarom toneel? Um, de, het is gekomen. Het probleem omdat ik gewoon, uh, ja, ik denk. heel graag alle aandacht naar me toe trok. Als en kind? Op, ja, en op bonte avonden altijd de leukste wilde zijn. Je had het er net over, vrikt, de Jongen. Nou, die deed ik toen dan na. Voordat ik überhaupt nog de. Uh, uh, hoe heet dat? Kikker in mijn keel had. Nee, niet de kikker. De baat in mijn keel had. Ja, ja. Dus laat staan, de schorre stem van Freek de Jonge. Maar ik uh, probeer hem na te doen, alle intonaties. En, maar letterlijk dus echt kijken wanneer het publiek klapt. Wie, wanneer, hoe lacht. Hoe, wanneer ja. een, het publiek een bepaalde grap begreep. Ja. Jij bent daar zelf over begonnen. Snap je die zelf nog niet? Uh, zo zou, je dat, uh, zou je dat willen voordoen? Want nee. nee, nou ja, maar nee. Je, kijk, jij hebt over begonnen. Dat is heel flauw als je over iets begint. Uh, ja, jij begon erover, ja. nee. wacht, wacht even, ik heb gezegd. Ik weet dat je freek jongen nadeed. Ik ja. zou je niet vragen om hem na te doen. Maar nu je ja. op doorgaat en je zegt. mijn hele toneelcarrière is begonnen nee. met het imiteren van Freek de Jonge, moet ik dat horen? Het verhaal moet toch enige logica bezitten. Dus als je freek de jongen zegt, ja, dan moet ik daar nou, later op inhaken. Nou, oké, okay, ik, eh, uh... ik, ik luister. Eventjes, hey, doe, dat, doe dat nou. Nee, ik doe, doe het dat echt nou. niet. Nee, ik, heb, ik heb leeftijd nee, maar, van nee, maar, je vader, ik ben een nee, jaar. Ik dag. heb ja, een ja, met... de jongen gehad. En, maar ik ga wel uitleggen waarom. Als het, uh, mag ja, begin hebben. met, met dat is een... alvast yes. saai, maar goed. Nee, maar ik weet namelijk... wat jij in ons kleine voorgesprekje zei... dat um, je houdt niet als, ervan als mensen andere mensen imiteren. Hè? Je, je moet, het moet altijd oorspronkelijk zijn. Maar nou, daar ben ik het dus echt niet mee eens. Ik denk dat imitatie... het allereerste uh, middel is om een uiteindelijk doel te bereiken, om oorspronkelijkheid te verwerven. Ik, het klinkt tegenstrijdig, maar ik denk dat je oorspronkelijkheid kunt verwerven. En ik, ik vind imiteren iets prachtigs. En dat heb ik dus gedaan toen. En daarom wil ik dat nu ook absoluut niet meer doen. Op bonte avonden echt sketches van Friedrich de Jonge. En letterlijk echt de intonaties. Aha. precies hetzelfde is... timing, precies hetzelfde... om gewoon te experimenteren, kijken... waarom lukt het hem om die zaal aan het lachen te krijgen? Lukt het mij ook? En uiteindelijk ben ik daarvan afgestapt. Ja, Ramsey, ik ben met je eens. Dit is heel interessant wat je aansnijdt. Door imiteren kan je oorspronkelijkheid bereiken. Uh, ik heb dat ooit als tenniscoach... want je <lacht> houdt niet van sport, maar dat heb ik dan wel gedaan... Uh, ik had ooit een leerling, een jongetje... die uh, was verslingerd aan, aan Boris Becker. Mm. En uh, die ouders vonden dat heel erg, dat hij hem nadeed. En ik zei, nee, dat moeten we op inspelen. Dat is juist heel goed, dat motiveert die jongen. Maar ik zorgde wel... Dat hij ook voorliefde kreeg voor Jimmy Connors en ja. voor McEnroe. En zo op een gegeven moment deden wij samen tien topspelers na. Waardoor ik uh, me van wilde verzekeren uh, dat hij niet uh, in imitatie van één van die mensen blijft hangen. Maar dat hij door imiteren veelheid van mm -hmm. verschillende stijlen, eigen stijl ja. ontdekt op het laatst. Ja. Dus daarom vraag ik jou nou: heb je. Naast Freek de Jonge ook nog andere mensen gemitteerd? Uh, uh, je bedoelt echt voor Bonte avonden? Of je bedoelt ah, Ik uh, weet niet eens wat bonte Avond is. Oh, een Bonte ongeveer. Avond, dat is een, uh, een heel fout. Uh, ja, op, op lagere scholen. En zo, dan doen de leerlingen toneelstukjes. En dan wordt daar een spotje op gezet. En dan... Uh, ja. Wordt er een cassettebandje ergens gestart? Nee, dat bedoel ik dus niet, bonte avond. Jij bedoelt gewoon uh, in het dagelijks ja, leven. Voor, ja. voor jezelf, ja. om te ja. oefenen, zeg maar. Ja. Ja. Heb je gedaan? Ik denk, gedaan? Ja, altijd, ik oh, denk ja. dat ik me altijd uh, aanpas, een soort uh, chameleon. Soms ook wel heel vervelend hoor. Maar ik weet wel, ik kom nu naar een interview. Dus ik moet me ook als de geïnterviewde opstellen. Ja, saai en, is dat hoor. Ja. ja ik en zou veel liever met jou nee. spreken. Ja, maar dat dan is... met, met iemand die speelt geïnterviewde. Ja, en toch doe ik dat. Toch ja. blijf ik die rol spelen. Ja. Want het is. Waarom ga je de politiek niet in? Dan zou je ik haat veel... politiek. Oh. oh, verschrikkelijk. Nee, dat merk ik ook als ik de kranten opensla. Dat binnenland. Ik lees de koppen altijd, maar het boeit me niet. En dan, en dan buitenland. Dan lees ik weer een heleboel. En op de opiniepagina. Zo, maar het binnenland interesseert me niet. Maar goed, dat is even afwijken. Maar. Dat is wel een serieus probleem voor mezelf hoor. Dat, dat jij je... ook in dagelijks leven moeite hebt. Ja. Heeft. Ja. Om zichzelf te zijn. Ja, ik heb een grote bewondering voor mensen die extreem zich niet aanpassen. En niet non-conformist zijn. Wel non-conformist zijn. Dus. Bijvoorbeeld Herman Brood. Of Lodewijk van Dijssel. Ja. Dat soort mensen. Ik, pff, ik vind dat fantastisch. Ik merk al in, En in het begin heb ik kampachtig geprobeerd om ook maar origineel te zijn. En, en dat ben ik gewoon niet. Ik ben diplomatiek. Aha. Ik wil ruzies vermijden. Ik wil iedereen tevreden stellen. Ja. En nu kom ik erachter dat het wel altijd zo zal blijven. En dan moet ik daar ook... Uh, een soort van kracht uithalen of zo. Ja. En dat, dat bedoel ik helemaal niet zweverig of zo. Hè? Is bij het uh, acteren een taal van het lichaam belangrijk? Ja, en dat heb ik altijd onderschat. Dat is ook... Ik was een beetje motorisch gestoord, denk ik. Totdat ik op de toneelschool kwam. Ik heb lichaamstaal boeide me absoluut niet, omdat ik het niet kon. Ik, uh, ik, ik was alleen maar met de stem bezig. Daarom ook vrikt. Jongen, ik luisterde alleen maar vanaf dat ik zes was of zo naar de cassettebandjes van Nederlands Hoop. die mijn ouders dan hadden opgenomen. Ja. Ik, wist bij, ik wist ook hoe die eruit zag, maar ik had zijn shows ook nog nooit gezien op televisie of zo. Nederlands Hoop heb ik tot op de dag van vandaag nog nooit gezien. Op televisie gezien. Ja. Ik ken, maar ik ken wel die shows uit mijn hoofd. Ja. Ik heb me altijd toegespitst op de taal. Echt letterlijk. Dus de intonaties, de muziek van iemands klank. Ja. En het is pas later dat ik uh, ook een beetje het lichaam erbij ben gaan betrekken. In het begin was ik ook al, dacht ik ook altijd van... ik zal wel een heel beperkt soort acteur worden... dat alleen maar op een stoel kan zitten en vertellen. En ja. dat is mij opgevallen. Dat, dat is ook misschien wel zo. Uh, uh, tijdens dit gesprek... We zijn nu toch uh, al bijna een half uur bezig. Ja. Uh, je houdt je uh, armen over elkaar. Ja, maar dat is koud. Nee, het is koud hier. Oh, heb je het koud? Nee, maar serieus. Nee, wil jij net... nee, mij nee, nee, helemaal? Wil je niet. Mijn hemd? Nee, in Ik nee. heb mijn trui al of uitgetrokken. daarna? Nee, want dat ga ik weer eens weten. Het is. Maar weet je, we zaten er net in nee, die kantine. Nee, daar moet je niet over praten. Ja, er we in wel. de kantine. Deden, want je wilt doen alsof alles spontaan is. Nee, kijk, we zaten daar. En toen zat jij heel erg naar mij toe gebogen. En ik ging op een gegeven moment naar achter zitten. Toen dacht ik van, volgens mij, ik ken hem helemaal niet. Maar volgens mij denkt hij nu dat ik me aan het afsluiten ben. Toen dacht ik, ik zal me weer naar voren gaan zitten. Zozeer ben ik dus zal... me aan het aanpassen. Oh my god. Maar ja, als het die hebben is, we is oud is het count, Maar dan en een heer <laughs> Ramzi Nasser. is echt een hele verdienstelijke acteur. Ik beloof dat En mijn vader heeft altijd gezegd... Acteurs zijn domme mensen. Die hebben geen tekst. En daarom... Spe uh, uh, uh, moeten ze een tekst van een ander hebben daar gaan we na het volgende plaat uh, uh, over praten die plaat heeft Ramzi vast meegebracht want hij uh, past zich aan en wij hebben platen gevraagd en hij trekt ook de, de, de, de pullover aan of mijn hem die ik inmiddels heb aangetrokken en dan gaan we weer verder Ramzi Nasser, onze gast van vandaag, 23-jarige acteur... heeft deze muziek meegebracht. Dat was Tata Mirando, Sijojner muziek. En dat verbaast me niet, want uh, uh, Ramsey vertelde dat hij zich graag aanpast. Hij weet dat ik Tsjech ben. De eerste fragment was zelfs bohemse componist. Nou is dat Tata, Mirando en, en Cijojner muziek. Nou, dat vind ik ook prachtig. Alleen hij zelf zit hier met de armen over elkaar... en interview te spelen. Wil niet vreek de jongen imiteren, laat staan iemand anders. Uh, terwijl hij op die manier heeft Tonner leren spelen door vele imitaties... En ik vraag hem nou de vraag, herhaal ik de vraag die ik heb gesteld voor de, de muziek van Tata Mirando de lucht inging. Zijn acteurs over het algemeen inderdaad mensen zonder eigen tekst? Nou heb ik het niet over jou, in het algemeen. Ja, ook daar wil ik niet, ik meen dat, nou, ik ga weer met mijn handen over elkaar zitten. Maar, um, nee, ik, nee, net zo min als een bakker iemand is zonder tekst. Ik denk dat daar geen verschillen is. Echt waar. Ik denk niet dat de acteurs opeens... Hele ja, je hebt mensen gelijk. Ik denk de, niet de dat mijn bakker zegt namelijk ook dat hij acteur is. Denk je dat het klopt? Ja. Ja. Ja. ja. En dat is de goede acteur. Toen hij dat begon te zeggen, heb ik van bakker... Uh, ver, veranderd, want ik dacht... ik wil een bakker om die goed brood bakt... en als ja, ik precies. naar de toneel wil... Als een wil, acteur dan ga ik... nou gaat acteren... Ja, wat maakt het nou uit hoe hij in zijn privé... omstandigheden is... Ik weet niet, ik denk dat sommige acteurs verslinden boeken... en lezen alleen maar boeken en lezen de grootste filosofische werken. Ja. Andere acteurs gaan alleen maar dansen. Weer andere acteurs zitten s'avonds achter een microscoop of zo. Ik zeg maar iets. Ik bedoel, Hoe een schrijver jou? kan toch ook een arts zijn... in zijn leven daarnaast en die kan... Daarnaast ook gewoon fulltime schrijvers. En die kan, sommige mensen houden zich alleen maar be, leven bij gratie van acteren... en moeten ook altijd spelen, films kijken. En zo. Ik hou er niet van om naar film, ik, ja Ik ga niet zo vaak naar de film of naar theater. En zo. Yeah. Ik hou er niet zo van. Ik vind het erg mooi om een film te zien... maar de drempel om er naartoe te gaan vind ik altijd erg groot. Uh, waarom? Ik weet het niet. Ik hou ervan om... Ik vind Bo de zo... drempel om überhaupt iets te ondernemen is erg groot... Vind ik. Ja, dat meen ik echt. Je zit alweer met handen over elkaar. Ja, maar daarom ben ik nog wel eerlijk. Ja, ja, nee, dat, dat is zo. Maar, maar, maar je hebt dat toch niet meer koud, want je hebt mijn hemd nou aan. Ik heb het koud. <laughs> en, en je zit nog altijd met die handen over elkaar. Goed, maar goed, Ik zou ik... me opstellen zoals Jan de Klerk. wijdbeens en de handen erop. Ja, je, um, je, je gaat alweer imiteren. Ja. Tuurlijk. Wie is Jan de Klerk? Dat is een Jan beroemde acteur, ja Dat is, beroemde uh, acteur, hè? Het is een zeer beroemde acteur. Filmacteur, hè? Ook ook ja. een theateracteur. Ja. En, en die zit altijd met benen wijd. Ja, die zit. Nou, die zit heel open naar een voorstelling. Die zit altijd zo te kijken. Ja, het is erg ja. lastig voor de luisteraar nu, maar ja, je heel zit, erg open. Ja. En dan denk ik van ja, dat vind ik wel knap, maar dat betekent niet dat ik daarom zo minder open kijk. Ja, en nu sla je de benen over ja, sorry. elkaar en handen ook. Nee, nee, maar dat probeer ja. ik plastisch te maken naar de luisteraar toe. Uh, Stel je voor dat je een rol van heel open iemand moet spelen. Dan neem je die rol makkelijk ja, nee, ik aan. Ben, ik ben, denk ik, erg open, hoor. Ik meen dat serieus. Ik ben soms zelfs te eerlijk. Ik bedoel, waarom zou ik nu mijn hele zielenleven blootleggen aan je? En toch, als je een vraag stelt, geef ik daarop eerlijk antwoord. Yeah. Toch? Ik, ik denk dat ik een erg eerlijk persoon ben. Yeah. Alleen... Ik pak het soms iets anders in. Yeah. Ik vind het gewoon fijn om, om, om op alle vlakken zoveel mogelijk op te steken. Zoals dus ik met een muzikant ben, dan vind ik het fantastisch om over muziek te praten. Stou, zou ik ook niet weten waarom ik met hem over het laatste boek van... Uh, nou, het laatste boek... Uh, om, om over een boek van James Joyce te gaan praten. Dan, dan heb ik zoiets van, ik ben nu met iemand die alles weet van muziek. Yeah. Kennelijk. Dan moet ik daar dus mijn profijt uit trekken. Dus het is om zelf verder te komen dat ik me altijd aanpas om te proberen mensen te begrijpen. Weet je hoe brood gebakken wordt? Um. Nee, daar met... zou ik ook wat meer uh, interesse in moeten hebben. Ja, met bakker heb je nog niet gesproken. Dus. Nee, maar ik, pro ik wil wel weten waar... Ja. V wat dan? Nou? Hoe, hoe, hoe mensen zijn, wil ik gewoon weten eigenlijk. Hoe ja. mensen in elkaar zitten en hoe, hoe mensen denken... wat hun opvattingen zijn. Bijvoorbeeld een, een, een racist of zo, hè? of een, een extremist. Ja. Ik zeg, ik zeg om nu even een heel lullig voorbeeld, een fundamentalist. In ja. welke, welke zin dan ook. Welke religie, welk gebied. Ik wil wel weten hoe die mensen denken... Wat hun, wat hun denkbeeld is. Beweeg. Daarom kan ik ook geen harde standpunten innemen. Nooit. Omdat ik altijd wel... Uh, nee, uh, ik ga het niet aanraken, maar op een bepaalde gevoelige onderwerpen... De tegenstander kan ik altijd ook wel begrijpen. En dat is zo verdomd jammer. Je kunt, je kunt nooit eens erg boos zijn. Want je begrijpt altijd wel waarom iemand anders zich zo opstelt. Dat is soms wel heel lastig, maar ook wel heel fijn. Want... Je begrijpt mensen daardoor beter. Ja. Dus uh, jij zegt... Ik heb zo'n grote inlevingsvermogen... Nou ja, maar het is geen kwaliteit... Uh, dat ik eigenlijk moeilijk standpunten kan innemen. Omdat ik aan ja, mijn voorstelende... Ik probeer me de de de zoveel mogelijk in te leven in... Hoe andere mensen ten opzichte van mij staan... Ten opzichte van andere, weer andere mensen staan. Ja. Om eens, ik wil niet, Ik hoop dat ik ooit iets meer ga begrijpen van... Ja. Van hoe het nou allemaal... Ik, ik bedoel... Ik wil gewoon van alles opsteken, ja. va Jouw vader is Palestijn. Ja. Uh, uh, hoe denk je over Israël? Uh. Ja, dat is een heel lastig onderwerp. Omdat dat... Ik spreek daar erg weinig over. Ik ben er nu twee keer geweest... En ik snapte daarvoor nooit waarom mijn, vader altijd, uh, waarom mijn vader er betrekkelijk zwijgzaam over was. Dat snapte ik nooit. En nu ben ik er zelf twee keer geweest. En nu kom ik terug en ik merk keer op keer dat ik heel zwijgzaam erover ben. Ja. Omdat het niet... Je kunt dat niet in een paar minuten uitleggen. Of we moeten een hele dag erover doorspreken. Omdat mensen heel weinig van die situatie afweten. Ik zelf al heel weinig. En... Eén ding is wel zeker, het is onvoorstelbaar, tenzij je er zelf bent, het gevoel dat de grond onder je voeten niet vanzelfsprekend is. Yeah. Dat het yeah. leven niet vanzelfsprekend is. En dan bedoel ik het, het, het leven in, in de ruimste zin. Ik bedoel dat echt niet zweverig of zo, maar gewoon juist heel natuurlijk, heel normaal leven. Dat yeah. is dus niet vanzelfsprekend. Geluk is ook absoluut niet vanzelfsprekend. En op dat moment ga je wel uh, anders denken. Ik denk dat er van binnen in mijn hoofd een andere gedachtegang is sinds, yes. sinds een paar jaar. En waar ben je precies geweest? Uh, de westelijke Jordaan-oever. Yeah. Ik denk bijna alle steden in Gaza, Jeruzalem uh, en dan Jordanië en Amman. Want daar zit veel familie van mee. En in Israël in een uh, paar steden. In Tel Aviv eigenlijk, eigenlijk alleen maar om aan te komen met het vliegtuig. En weer yeah. zo snel mogelijk weg te gaan. En in Shafaramer, wat een Palestijnse stad is in Israël. Dicht bij Nazareth, wat ook een Palestijnse stad is. Yeah. En daar heb ik opgetreden met een, uh, dit jaar met een voorstelling die ik had gemaakt. In een Engels-Arabische versie. Dus daar ben ik nu in, in Israël geweest. Ik heb op alle op een heleboel steden in de westelijke Jordaan-oever en zo uh, ja. gespeeld. Uh, kan je makkelijk een Palestijn van een Israël onderscheiden? Qua Visueel? Ja. Nee. In, in het begin denk je van ja, tuurlijk. De meest uh, archetypische uh, Palestijnen en de meest archetypische uh, Israëliërs wel. Alhoewel, een archetypische Israëliër bestaat er bijvoorbeeld al niet... Want dat kan een Amerikaanse Jood zijn ja. of een Iran, Iranese Jood. Maar nee, dat is dus eigenlijk niet uh, ja. te herkennen. Want dat is wat ik me altijd zo over verwonderd: hoe de, men, hoe de twee mensen elkaar de komende de Maar het kop zijn allebei in, mythische volkeren. is ja. die, die, die zo op elkaar lijken qua ja. uiterlijk voor mij. Hè. Ja. De, de, de, daarom uh, komt me dat vaak uh, uh, dubbel zo onbegrijpelijk voor, al hoewel, emotioneel onbegrijpelijk ja. bedoel ik. Hè? Hoewel ik dat verstandelijk kan wel begrijpen, want dat heeft alles, iedere ruzie heeft verleden, en vanuit ja. die verleden kan je van alles begrijpen. Maar emotioneel denk ik, als je iemand ziet die zo op jou lijkt, hè? kijk, alle mensen lijken op elkaar, wij zijn allemaal mensen. Ja. Maar als je nog echt op, op, op die andere lijkt, hè? Dat het bijna een spiegelbeeld is. En je slaat hem toch de kop in. Dat vind ik altijd wonderlijk. Hè? Ik heb het tegenovergesteld. Ik kan mensen emotioneel wel begrijpen, maar verstandelijk niet. Uh -huh. Ik kan, ik kan niet, me niet voorstellen dat een situatie kan voortduren... waarin het ene volk van het andere volk zegt dat het niet bestaat. En dat het geen bestaansrecht heeft. Yeah. Terwijl dat daar generaties heeft gewoond. Ik kan me niet voorstellen dat een verstandelijk... Hè, gewoon de pure yeah. feiten... Uh, dat... In 1916 uh, Sykes en Pico, twee politici uit Frankrijk en Engeland... in 1916 rond de tafel gaan zitten en lijnen gaan trekken op... en de wereld verdelen. Dat ja. kan ik me dus niet voorstellen. Ja. Ik vind dat iets onbegrijpelijks. Ik ja. snap dat gewoon niet. Dat, dat, dat, dat er gezegd kan worden... Hè, uh, eind vorige eeuw, het ontstaan van het Zionisme, als dat er gezegd kan worden... er is een volk zonder land en we hebben een land zonder volk. Yeah. En dat, dat daar dus wel een volk woont... en dat op het moment dat daar achtergekomen wordt dat er inderdaad mensen wonen... Dat, dat, gewoon, dat die mensen geen bestaansrecht hebben, dat die genegeerd worden. Er wordt ook altijd over de Arabieren gesproken, niet over de Palestijnen. Want als het over de Palestijnen zou gaan... zou het impliceren dat die in Palestina wonen. Yeah. Nee, het zijn Arabieren, dus die kunnen weer terug. Ik heb van een, een van de meest linkse actievoerders... Actievoersters, heb ik gehoord die konden t, dat na de oorlog van 1948 de Arabieren terug konden gaan... naar waar ze vandaan kwamen, naar Irak en, en naar Jordanië. Dan denk ik van, hoe kun je nou zo oud zijn? Die vrouw was 65, links-liberaal actievoerster Hoe kun je nou zoiets zeggen? Yeah. Uh, dat kan uh, ik dus niet begrijpen. Ramzi... Uh... Dat is nu voor het eerst dat je al vijf minuten zonder handen over elkaar zit. Je hmm. bent helemaal uh, opgegaan in dat onderwerp. Ik begrijp het wel, jouw vader is Palestinees, dat raakt jou. Jij bent dus ook voor de helft Palestinees, al voel je Rotterdammer, hè? Hmm. Uh, je Rotterdammer. Jij zei in het begin van de uitzending: ik haat politiek. En jij bent acteur, je bent 23 jaar. Je bent bevlogen, dat zie ik. Ben je niet bang dat je als acteur eigenlijk... Uh, veel te weinig kan doen voor de goede zaak? Voor welke nee, goede zaak dan heb ook? Dan, ik, ik, heb dan, ik heb nu dus in Palestina gespeeld met een monoloog die... nou, Ik heb het daarnet gezegd, maar die ik dan zelf geschreven heb. En die gaat ook deels over mijn Palestijnse achtergrond... Toen ik dat daar speelde... Sorry, even onderbreken. Is dat dat monoloog die met welke, waar ik die prijs met welke van je gewonnen. ook ja. de prijs internationale ja. theaterscholenprijs ja. gewonnen hebt twee ja. jaar geleden? Ja, dat is die. Ja. die daar is dus een Engels-Arabische versie van gemaakt. En um, die heb ik nu dus in, gespeeld in de Palestijnse gebieden. En er kwamen mensen achteraf uh, huilend naar me toe... die mij zeiden van wij zijn acteurs hier... Wij proberen met de middelen die we hebben, en die zijn erg schaars... proberen wij theater te maken, proberen wij een boodschap uit te dragen. En ze, zeiden, ze hebben het eigenlijk als een soort taak bijna opgelegd. Alhoewel ik er helemaal niet uh, moralistisch over wil doen. Maar zij zeiden van, jij hebt de mogelijkheden in een land, in een luxe land... Yeah. om iets te zeggen, iets te vertellen. Doe dat dan ook. Ga op deze wijze voort. En dat heeft me wel heel... Diep geraakt. En ik denk daar heel vaak aan. Te meer om, zeker omdat ik zelf erg twijfel. Of dat ik wel acteur wil blijven. Ik vind er eigenlijk niet zo heel veel aan. Er zijn, uh, ik kan me interessantere dingen voorstellen. het Schrijven. Bijvoorbeeld. Ja. Maar toen die man dat zei. Met, met tranen in zijn ogen. Toen is er wel iets... Er veel van dat tot me doorgedrongen. En ik denk ook dat dat een soort verplichting is. En ik wil het absoluut niet. Ik heb dat woord nu al vaak gebruikt zweverig. Ik bedoel dat ook absoluut niet arrogant. Van ik heb een boodschap, want ik, heb, ik zou niet weten welke boodschap ik heb. Behalve ja. dat ik mensen een kleine hoop zou willen geven. Daar moet ik denk ik mijn doel van maken. Ho op een heel bescheiden manier. Op een, mijn kleine wat ik dan kan doen, ja, hoop. Ja. Een, in ieder geval een kleine vorm van liefde. Ja. Um, een stukje van dat monoloog, hè? Ja. Zou je dat kunnen reproduceren nee. zonder declameren? Gewoon qua tekst, alleen maar... Qua, dat hij ons even indruk geeft? Eh... Um. Ik ben heel blij dat ik een reden heb om dat niet te doen. Want het, zijn, het, is, het is een soort collage van allerlei soorten stijlen. Er zijn sketches in. Ja. Heel banale sketches. Er zitten stukken poëzie in. In vijfvoetige jamben geschreven. Er zitten gedichten in. Er zitten uh, bijna conferenceachtige teksten in. En als ik nu één iets daarvan zou doen... Ja. dan zou ik een vertekend beeld geven van hoe het is. Het, is ja. heel, uh, het schiet alle kanten uit, die voorstelling. En... Ik speel ofwel de hele voorstelling ofwel niet. Ja, yeah, dat kan Want ik me nou voorstellen. spijt me heel erg. Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, uh, ken je een Nederlandse volkslied uit het hoofd? Nee, ik denk zoals elke uh, uh, zich goed gedragende burger uh, alleen de eerste strofe. Ja, yeah, en die is? Uh, Wilhelmus van Nassau, Ben ik van Duitse bloed, Den Vaderland getrouwen, blijf ik tot in Den Doet. Ja. Dat, is, dat is het, hè? Ja, dat is heel... Uh... Hebben, is gênant, Palestijnen, maar, heb uh, hebben ja. Palestijnen ook een volkslied? Neem ik aan van... Uh, volgens mij niet, omdat het nooit een uh, onafhankelijke natie is geweest. Ja, maar des te meer. Daarom zouden ze misschien zelfs twee, drie volkslieden kunnen hebben. Nou, ik denk dat ze duizenden volkslieden ja. hebben. En ik denk dat elk lied een volkslied is. En dat uh, is, denk ik, echt zo. Alles gaat over het land te zijn. Het is wel mooi in Selfiet, het dorp waar mijn vader dus vandaan komt. Um, daar zijn de vijgen erg bekend. Elk dorp heeft zo zijn eigen specialiteit. En de vijgen in Selfiet yeah. zijn beroemd. Bij het plukken van de vijgen worden er talloze liederen gezongen. Die, dat zijn liederen om te zingen tijdens het plukken van de vijgen. Zo is dat, dat zijn dus ook, dat worden op het moment dat land wordt afgepakt, worden dat volksliederen. Ja, ja, ja. En een simpel lied over het plukken van een vijg. Ja, ja. Dat worden volksliederen. En het is erg triestig, maar alles wordt politiek... en op die manier wordt alles ook een volkslied. Ja. Uh, dat doet me denken aan het volgende. In, in, in Tsjechië, na de Russische inval, in 68, ja. toen ik weg ben gegaan... is uh, zeer uh, populair geworden en zanger die later ook in Rotterdam heeft gewoond, uh, Pavel Houtka, uh, die is uitgeweken later naar, naar Nederland, omdat ze hem daar gepest hebben, natuurlijk. Mm -hmm. En inmiddels is die weer al teruggekeerd, in Tsjechië. En die zong op een tergend langzame manier Tsjechische volksliederen met een popgroep, maar mm -hmm. heel langzaam, maar dat ging uitsluitend om die simpele Tsjechische teksten, in een door Sovjet leger bezette land mm -hmm. en hij trok op het laatst uh, zeg maar voetbalstadions vol was het niet dat dat niet mocht hè? dus dat was allemaal het was half underground ja. terwijl daar was nooit één woord uh, gezegd nee. dat ging dan niet over feigen want wij hebben geen feigen in Tsjechië dat ging misschien over een bergriviertje uh, mm -hmm. maar dat heeft heel veel Heel veel nationalisme Alles, in, ja. in ons gewekt. Daarom, misschien kan ik me dit goed voorstellen... hoe ze in Palestina uh, vijgen bezingen... en daarmee hun bestaansrecht recht eigenlijk demonstreren. Op, ja. uh, jij hebt dus de, de, de geboortedorp van je vader gezien, uh, onlangs. Mm -hmm. uh, had je daarvoor al een voorstelling van die geboortedorp? Nee. Ik dacht echt, maar überhaupt van heel Palestina, ik wist daar niks vanaf. Ik dacht uh, dat dat een soort woestenij zou zijn. Allemaal heel primitieve dorpjes. Zo bevooroordeeld zijn wij over, uh, over alles wat met Arabische cultuur heeft te maken. Maar heeft jouw vader nooit, nooit over dat land mij aan jou verteld? Jawel, maar ik kon het me nooit voorstellen. Je kunt het je niet voorstellen totdat je er geweest bent. Ik heb alle jeugdverhalen gehoord van... Bommen uit de Tweede Wereldoorlog die hij met zijn jongere broer aan het doorzagen was. En uh, een grot waar die is geweest. En die heb ik nu bezocht, uiteindelijk, die grot. Maar dat, je kunt je dat niet voorstellen totdat je er geweest bent. Ja. Ben je uh, nog meer van je vader gaan houden na dat bezoek? Ja. En ook van mijn moeder overigens, hoor. Maar ja. Waarom, waarom van jouw moeder? Dat begreep ik niet. Uh, nee, ik zeg, ik, ik zeg ook van mijn moeder. Ik bedoel, ik wilde niet. Oh, dat is weer. Ja, diplomaat in jouw in jou <laughs> interesseert me <een> stuk minder <laughs> als je het niet krijgt. Dus even laten we dat op die doorgaan. Ja. Uh, uh, je bent nog meer van hem gaan houden. Ja. na de bezoek van Palestina. Waarom? We zijn er samen naartoe geweest ook. Dus uh. Het was voor hem uh, 30 jaar geleden. sinds dat hij vertrokken was toen hij 17 was. dat hij terugging. En dat heb ik samen met hem gedaan. En dat is voor de eerste keer dat hij bepaalde familieleden heeft teruggezien. Dat ja. is echt heel... Uh, dat dringt wel heel diep tot je door. Ja. Een heel oude vrouw die daar... Toen we er s avonds kwamen zijn we in een autootje... van een van onze familie gaan rondrijden. We kwamen er s avonds aan en hij probeerde alles te plaatsen en te herkennen. En toen kwamen we bij een oud vrouwtje dat voor een winkeltje zat. En die, mijn vader zei van... Hallo, herkent u me nog? Ik ben Thijs hier. En toen zei ze... Jij zei dat je een paar maandjes weg zou gaan... en dat je een cadeautje voor me zou meebrengen. Waar is het cadeautje? En die, dat is dus dertig jaar later. En die... Ja, ik vind, dat het, ik vind het iets heel... Uh, ja. Dat raakte me heel diep. Een oude vrouw die daar zegt... je zou een paar maandjes weggaan. Ja. We, we Doe gewoon dertig jaar. Ja, Ho, dat is, hoe hoe reageer je? Dat, dat ik kom nu ook niet uit mijn woorden. Maar ja. dat zijn dingen, daar kun je dus ook niet over... Praten. Laat ja. staan politiek als het echt emotioneel wordt. Als het gaat over mensen die, van wie ze de ruggen hebben gebroken. En, uh, dat, dat zijn dingen die je nauwelijks over je lippen krijgt. Ja. Terwijl het over iets heel bazaals gaat. Uh, grond en een leven en een hele geschiedenis die ontkend wordt. Ja. Je vader en de vader van je vader en de vader van je vader van je vader. Al het werk wat zij hebben gestoken in het bouwen van een huis. Draag jouw vader haat in zich. Ik denk dat elke Palestijn haat in zich draagt. Ja. Dat is het lot van de Palestijnen. Ja. Dat wij op dit moment... Um, en ik wil daar geen cynische opmerking mee maken... maar dat wij op dit moment joden gemaakt zijn. Ja, ja. Dat is geen zwaar politieke stelling. Maar ja. mijn familie is verspreid over de hele wereld. In Amerika, in Australië. Ik heb een Nederlands paspoort... En ik zie mijn familie en ik heb ze bijna allemaal gezien. Terwijl de mensen die daar wonen, kunnen elkaar niet eens bezoeken. Mogen elkaar niet eens zien. Mogen niet eens tien kilometer afleggen om een familiebezoek af te leggen. Ik moet hen vertellen, ik die daar voor de tweede keer ben. Ik moet hen vertellen hoe het gaat met die en die en die tante. We zijn verspreid over de hele wereld en we hebben geen land. En dat laat diepe... Diepe sporen. Ja. Ja. Weet je wat ik leuk vind? Dat je als diplomaat jezelf voorgesteld had als Nederlander. En uh, als je emotioneel bent en uh, oprecht... dan uh, zeg je wee Palestijnen. Ja, nee, dat is, ja. dat, dat is iets uh, wat heel moeilijk is. En tegelijkertijd voel ik niet dat ik half-half ben, maar één 1 ik, ik, ik voel me wel rijk, <laughs> zonder grond. Ja. Uh, Ramzi Nasser, uh, Palestijns-Nederlandse acteur van 23 jaar. Uh, ik uh, heb bewondering voor jouw verhaal. Ik heb bewondering voor uh, de manier met welke je, je door deze interview hebt uh, geslagen. Want ik heb uh, meer openheid of meer, uh, zeg, maar misschien uh, com uh, meer comediant verwacht. En ik heb uh, een mens gevonden. En dat is kennelijk uh, niet alleen aan uh, Joden, Palestijnen, en Nederlanders en Tsjechen uh, gemeenschappelijk: dat ze allemaal mensen zijn, maar ook aan acteurs. Dankjewel hm. voor dit gesprek. Heel graag. Gedaan. U hoorde Martin Siemek in gesprek met Ramzi Nasser... in een aflevering van Kleurbekennen. Een bijdrage van de RVU eerder uitgezonden in december 1997. Ramzi Nasser viert vandaag 28 januari zijn 38 e verjaardag. Vruchtbare jaren zijn het geweest. Wie had het allemaal kunnen denken ten tijde van dit interview? En het leek er toch allemaal al helemaal in te zitten. Ruim 14 jaar geleden. Sinds 2009 is hij dichter des vaderlands. En enig Google-werk onthult ook dat het nog lang niet gedaan is... met de successen van deze duizendpoot. Eerder deze maand ging de nieuwe film van Rudolf van den Berg... in première Zuskind. Ramsey Nasser speelt daarin de bijrol van Mendel Bloemgarten, een Poolse jood. En het eerstvolgende project van Rudolf van den Berg... zal een speelfilm over de filosoof Spinoza worden. En daarin zal Ramsey Nasser de titelrol vervullen. Ik ben niet snel jaloers, maar ik vind dit wel een heel indrukwekkend rijtje roemrijke resultaten. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nachtvluchten hier op Radio 1 bij Max. In het volgende uur Rudy van Dantzig in een aflevering van Een leven lang uit 1994. Tot zo.